salatu ala alihi we gaan inshallah verder, het is Sira van de profeet, vrede met hem. En we hebben gezien dat de profeet salallahu alayhi wa heel wat heeft moeten doormaken. Die heeft natuurlijk zijn da'uwe geweigerd. En we hebben gezien dat Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft aangesterkt aan de hand van al-Isra' al-Mi'raj. Oftewel de nachtreis en de hemelvaart. En daarna hebben we ook gezien dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam zijn verhaal heeft gedaan bij Quraysh. En Quraysh, die geloofde hem niet. Maar Abu Bakr, radiyallahu anhu, en de gelovigen, die waren zeker van het feit dat Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit wonder had meegemaakt. En daarna besloot de profeet Vrede zij met hem, om zich te wenden, om zich te richten, tot verschillende stammen. Die op het bedevaartseizoen op Mekka afkwamen. Ze kwamen als het tijd was geworden om de bedevaart te verrichten. Er kwamen natuurlijk verschillende stammen naar Mekka. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die richtte zich op die nieuwe mensen, op die nieuwe stammen. Hij zag namelijk geen andere uitweg dan natuurlijk zich te richten tot andere mensen van de vijandigheid van Korees jegens hem ging steeds ergere vormen aannemen. En het werd hem steeds moeilijker gemaakt om in Mekka te blijven en zijn da'wa te blijven verkondigen. Zo bereikten de boodschappen van Allah de stam van Benny Kindah en van Benu Hanifa en andere stammen. En deze laatste stam, de stam van Benu Hanifa gedroeg zich zeer belachelijk jegens de profeet vrede zij met hem. Maar de profeet vrede zij met hem, hem kennende, hij gaf niet op en hij ging verder naar de volgende stammen. Totdat hij aankwam bij een stam genaamd Benu Amir ibn Sa'asa'a. Benu Amir ibn en hij nodigde hen uit naar de islam. Een van hun mannen, die zei tegen de profeet Vrede, zei met hem, als wij jou volgen, en jij overwint uiteindelijk, met onze steun natuurlijk, krijgen wij het dan voor het zeggen, als jij op een dag komt te sterven, met andere woorden, zijn wij dan, na jouw dood, de leiders, degene die het voor het zeggen hebben, de profeet Vrede, zei met hem, antwoorden daarop, en dit zijn natuurlijk de woorden van een rechtvaardige man, man, van een profeet, die gezonden is om de boodschap van zijn heer te verkondigen, en niet zijn boodschap, de boodschap van zijn heer. Hij zei tegen hun, de zaak is aan Allah, en niet aan mij. En hij draagt deze zaak over aan wie hij wil. Dus Allah subhanahu wa draagt deze zaak over, aan wie hij wil. De man zei vervolgens tegen de profeet Vrede. Zei met hem. Wij steunen jou. Om jouw doel te bereiken. En vervolgens. Komen wij na jou. Niet in aanmerking. Voor leiderschap. Dus hij vond het belachelijk. Waarom? Dit is natuurlijk de visie van iemand. Die alleen maar gefocust is. Op het wereldse. En geen aandacht heeft voor het hiernaast. Als ik iemand steun dan wil ik er iets voor terug hebben in het wereldse geld, leiderschap steun, hulp in een andere vorm als ik er maar iets voor terug krijg en hiermee gaven zij natuurlijk middels deze woorden gaven zij aan dat ze niet op het aanbod van de profeet in zouden gaan en dit verhaal benadrukt nog eens de eerlijkheid en de oprechtheid van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mocht de profeet sallallahu alayhi sallam, destijds uit zijn op macht, rijkdom en leiderschap, dan had hij zijn kans hier kunnen grijpen. En deze mensen leugens verkopen en hun valse hoop geven. En ondanks al deze tegenslagen, en het zijn er heel veel, zette de profeet Vrede zij met hem volhardend zijn missie voort. Hij ging door. En hij ging af op verschillende stammen. Hij sloeg niemand over. Hij sprak iedereen aan. Het enige wat hij hen vroeg was natuurlijk steun en bescherming. Hij wilde steun en bescherming. Jabir overleverde dat de profeet vrede zij met hem een geruime tijd de pelgrims, dus de mensen die de bedevaart aan het verrichten waren, achtervolgde. In plaatsen zoals... Rokab, Plaatsen zoals Mina. En andere plaatsen. Eenmaal hen ontmoet te hebben... vroeg hij... Wie is bereid om mij bescherming te bieden... en te steunen? En als beloning komt hem het paradijs toe. Moet je je voorstellen. Een grotere beloning dan deze bestaat er niet. Dus wie is bereid om mij te steunen... en te helpen? En hem komt het paradijs toe. En deze woorden waren helaas aan dovenmans oren gericht. Niemand luisterde. Deze grote eer was wel toebedeeld aan de ansar Was wel toebedeeld aan de ansar Want zij waren grote mannen. Zij zouden de geschiedenis ingaan als de steuners en helpers van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Toen de profeet sallallahu alayhi Wasallam namelijk bezig was met zijn duwen, liep hij tegen de mensen van Medina aan. En hij vroeg hen wie zij waren. Zij antwoordden daarop, wij zijn de mensen van Ghazaraj. En jullie weten dat al al de inwoners van Medina en Ansar, zij komen uit twee belangrijke stammen, namelijk Ghazraj, en aan de andere kant, el-Oos. El-Oos, al khazraj Dus ze zeiden: Wij zijn van al khazraj Vervolgens vroeg de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Zijn jullie bereid om naar mij te luisteren? Kijk hoe de profeet deze mensen benadert. Goede wijze. Ze stemden daarmee in. Ze wilden luisteren naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarna de profeet hen uitnodigde naar de islam. En verse uit de Koran begon te reciteren. En je kon merken vanaf het begin dat zij enigszins open stonden voor het douwen van de islam. Zij wilden luisteren. Zij waren anders dan de rest. En de reden waarom zij open stonden voor zijn touwen, sallallahu alayhi wa sallam, was omdat zij steeds van de joden in Medina hoorden, tegen wie zij steeds natuurlijk vochten en tijds ook wonnen, maar zij hoorden steeds dat er een profeet zat aan te komen. Verder zeiden ze, dus de joden tegen de Arabieren, de veel goden aanbidders toen de tijd. Ze zeiden er zit een profeet aan te komen. Samen met hem zullen wij jullie verdelgen, vernietigen met andere woorden. Zoals ook gebeurd is met de en vermoed. Weer de twee stammen natuurlijk, iedereen herinnert zich het verhaal van Aad en Fermoed. Twee stammen. Die hardnekkig waren. Halsstarrig waren. Ongelovig waren. Hun profeten hebben verlogend. Wat was het gevolg? Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze met de grond gelijk gemaakt. Dus de joden zeiden tegen de Arabieren. Er zit een profeet aan te komen. En dan zullen wij jullie afmaken. Dus dat zeiden de joden keer op keer. Tegen de Arabieren. En nadat een aantal dit zich herinnerden... en het verhaal van de profeet... vrede zij met hem aanhoorde zeiden ze tegen elkaar... dit is de profeet... waar de joden het steeds over hebben. Dit is de man. Want ze hadden ook een aantal kenmerken meegekregen. Zo ziet hij eruit. En hij voldoet aan de volgende... kenmerken, eigenschappen. Dus ze zeiden tegen elkaar... dit is de man waar het om draait... waar het om gaat. Verder zeiden ze tegen elkaar... Laat dus niemand jullie voor zijn in het volgen van deze man. Dus de joden hebben eigenlijk al-ghazraj, al, al een grote dienst bewezen. Door hen steeds te vertellen over deze laatste profeet die zit aan te komen. Dus ze zeiden tegen elkaar, laat dus niemand jullie voor zijn in het volgen van deze man. En ze gaven dan ook direct gehoor aan zijn oproep. Ik zie het verschil, subhanallah, met de andere stammen. Daar waar de andere stammen zeiden, nee, we willen niks te maken hebben met Mohammed, zeiden zij, wij willen Mohammed steunen. Ze zeiden daarnaast tegen de profeet, onze mensen in Medina zijn verschrikkelijk verdeeld. En wij voeren steeds oorlog tegen elkaar, strijd tegen elkaar. Wij hopen dat zij door jouw boodschap dichter bij elkaar komen. Ibn Ishaq, de bekende geschiedschrijver, spreekt van een zestal mannen, al-ansar die de profeet op dat moment had gesproken. het ging om de volgende namen. 1. As'ad ibn Surara een grote metgezel. Hij was een van de eerste. Auf ibn al-Harith Rafi' ibn Malik Qutbah ibn Amir An'uqbah ibn Amir Jabir ibn Abdillah ibn Rayyab dit waren de zes mannen die de profeet toen de tijd hadden gesproken. En nadat zij de profeet spraken keerden zij terug naar Medina. En zij begonnen onmiddellijk met het verspreiden van het nieuwe geloof. Waar zij voor hadden gekozen. Onmiddellijk. Zie de standvastigheid van deze mensen. Hè? Zij luisterden naar de profeet. Niet raakten zij alleen overtuigd. Maar zij gingen ook onmiddellijk over. Door het verspreiden van deze boodschap. En dat zegt wel wat over deze mannen. Dus ze begonnen onmiddellijk met het verspreiden van de boodschap onder hun eigen mensen. Het volgende jaar, en wederom ter gelegenheid van de bedevaart, kwam er een groep van twaalf inwoners van Medina. En die er klaar voor waren om Muhammad sallallahu alaihi wasallam als een profeet te erkennen het was het jaar dat Be'at al-Aqaba heeft plaatsgevonden Be'at al-Aqaba is een belangrijk incident in het leven van de profeet vrede zijn met hem en ook natuurlijk in het voortbestaan van de islam maar wat hield eigenlijk deze gelofte precies in deze eed van Al-Aqaba wat hield die precies in Obad ibn Samit overleverde het volgende. Hij zegt: Ik was een van de personen die de gelofte van Laqaba bijwoonde. Ik was erbij. En dit hield onder meer het volgende in. We zouden niemand vrezen als het om de waarheid ging. Twee, we zouden de profeet steunen en bijstaan bij zijn komst naar Medina. Als de profeet zou emigreren naar Medina, we zouden hem steunen en helpen. En drie, we zouden de profeet beschermen zoals wij onze vrouwen, onze kinderen en onszelf zouden beschermen. Wanneer wij, dus Uwad al-Samit praat nog steeds, hij zegt, wanneer wij ons hieraan wisten te houden, aan dit gelofte, zegt hij, als wij ons hieraan wisten te houden, dat wij het paradijs zouden betreden. Dat wij met het paradijs beloond zouden worden mochten wij dit niet naleven, dan is onze zaak aan Allah en hij beslist over ons. En na deze plechtige belofte, keerden zij terug naar Medina. Daar schreven zij een brief aan de profeet Vredesamite. En vroegen zij of hij iemand naar hen kon sturen, om hen te onderwijzen. Nou kijk hier, de, de, de aandacht die deze mensen hadden, ...voor het leren van hun geloof. Zij stuurde onmiddellijk een brief. Wij zijn moslims geworden. Wij willen nu onderwezen worden in ons geloof. Stuur iemand om ons te onderwijzen. En de profeet vrede zij met hem... ...stuurde niemand minder dan... ...Mustab ibn Umayr radhiyallahu anhu. Hij werd gestuurd om hen ...de leerstelling van de islam... ...bij te brengen. hen praktische leiding te geven... En een poging te doen de islam te verspreiden. Moussaab moest ook daar het gebed leiden. Hij werd natuurlijk als imam aangesteld. En Asad ibn Zorara was in Medina zijn gastheer. Hij ontving Moussaab ibn Umair, anhu. En Moussaab ibn Umar voorbracht zijn missie met succes. En hoe? De man was een van de beste leraar die je me kan voorstellen. Logisch, het was een leerling van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij was een grote leraar, want een groot deel van de inwoners van Medina bekeerde zich tot de islam met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij was tevens de aanleiding geweest voor de bekering van niemand minder dan de grote metgezellen Sa'd ibn Muad en Usaid ibn Hudayr. Voor vandaag willen we het insha'Allah hierbij houden. Subhanakallahu alayhi la, la, wa sallallahu alayhi wa